Al die mensen die al zoveel uren staan te wachten, die uh, probeert hij dan echt een plezier te doen... door ze met, met ze op de foto te gaan of een hand te geven. En uh, wat ik voorgaande jaren vaak zag, is dat zijn vrouw Marilène dan op een gegeven moment komt en zegt... kom, kom, we moeten weer door. Nou fijn, dus dat maakt dat die hele koninklijke stoet een beetje uitgerekt wordt over uh, een, uh, nou, een paar honderd meter uh, afstand. Uh, dan krijg je een haak met beveiliging en daarachter mogen wij dan meelopen. Ja. Dus... Um, uh, ik en zie een, een meisje, meisje op een step. Zeggen, Ja, ze komen eraan. En ik, ja, ja. ik zie een klein meisje op een step. Dat is uh, de, de, de, de vice-loco-burgemeester. Ja. Daar hoorden we net de moeder van, Rosalien. En nu gaat de poort open en nu zien we een stralende rode... althans in het rood geklede koningin Maxima. Oh. En in het blauw gekleed koning Willem-Alexander. Er wordt van die uh, confetti of van die sliert er wordt nu uitgespoten. En ook confetti. Uh, eens even kijken hoor. Even wat dichterbij komen... Want ik zie dat ze begroet worden door de commissaris van de koning. En daarna door, um, uh, daarna door, uh, door uh, de burgemeester. Ook de prinsesjes zien er vrolijk uit. Ik zie uh, Amalia in uh, nou, een beetje oudroze, zou ik die kleur omschrijven. Zalm misschien. Uh, daarachter haar jongste zusje in het groen. Uh, Laurentien en Constantijn schudden de hand. En zo maakt iedereen zijn opwachting. De zon breekt weer door. Die was net eventjes achter een wolk verschenen. En... Um, nu loop ik even iets naar voren om te kijken en zie dat uh, uh, Prinses Laurentien zich buigt om uh, de kleine kinderen die daar staan te begroeten. Ze krijgen zo een bloemetje uitgereikt. En eens even zien. Dan moet ik even om deze politiemeneer heen kijken. Nou, terwijl jij gespijt. dat doet, gaan we naar Martijn van der Zanden. Die heeft goed zicht op de koninklijke familie, hè ja, Martijn? Ja, zeker inderdaad. Ik uh, zie ze vanaf de zijkant. Dat is zo mooi om te zien, want die slierten die afgeschoten werden... de witte en de groene, die hangen hier in de bomen... maar ook nog een beetje om die kinderen heen. Groen en wit, natuurlijk de kleuren van Groningen. Terwijl het uh, koning Willem-Alexander en koningin Maxima... even zwaaien naar het publiek dat hier staat. En inderdaad, de laatste bloemetjes worden nu uitgereikt... aan de dames, alle kinderen die er staan... Staan. Ze staan in een uh, sporten nu die schudden keurig de handjes. Er worden ook wat gesprekjes gevoerd en dan uh, ja, is het even wachten tot iedereen een bloemetje heeft en dan kunnen ze inderdaad langzaam hun uh, weg vervolgen over de oranje loper en dan lopen ze dus het Martini kerkhof op en dan gaan ze naar de eerste activiteiten. Matthijs Holtrop, waar sta jij? In de buurt van Ronald Koeman. Die staat hier met vier voetbalteams. Mijn kinderen die staan al klaar. Die waren er eigenlijk de afgelopen uren al flink aan het voetballen en aan het sporten. Want ja de tijd werd gedood en nu dan de koninklijke familie in het zicht is... zie ik uh, toch dat ze de bal even laten voor wat hij is. En toch kijken naar die, uh, ja, dat, dat circus dat ook op gang komt. Hè. Van pers bijvoorbeeld. Als we volgens mij meeluisteren. Een high five van de loco kinderburgemeester aan de koning. En ze presenteren zich nu aan de pers... Kinderen voorop en Willem-Alexander en Maxima daarachter dus. En daarachter dan weer de kinderlokal burgemeester met een ketting op. Ze zwaaien, ze lachen en gaan nu dan het eerste, naar de eerste activiteit. En bij die eerste activiteit staat wellicht Karin Albers. Nou, ik sta op de plek uh, waar de loco-burgemeester is. Daarnet kwam het gezin dat heeft staan poseren met die kinderloco uh, burgemeester voor al die uh, fotografen die hier achter het hek staan. Ik zag dat uh, ook Amalia keurig een handje gaf aan uh, de jonge loco. En uh, hij is nu in gesprek met uh, prins Constantijn en prinses Laurentien... Nog even uh, het vermelden waard. Uh, een van de aangekondigde leden van uh, de koninklijke familie ontbreekt vandaag. Prinses Anita is ziek, dus die kan er vandaag niet bij zijn. De vrouw van prins uh, uh, Pieter Christiaan... die op dit moment een hand geeft aan die lokale burgemeester en eens Even kijken of ik ietsje dichterbij kan komen. Nou, De lokale burgemeester de kleine dan, die valt erg in de smaak... want Marilene item hem even over de arm. Uh, ik zie nu dat hij een beetje verlegen de handen in de zakken steekt... En uh, ik zal hem zo meteen nog even aanspreken om te horen hoe het nou voor hem was. Maar uh, kijken jullie maar even Hallo. verder. Ja, wij kijken nog even verder. En dat doen we met uh, twee gasten. We hebben ze net al uh, aangekondigd. Beno Hofman zijn bijnaam. het is een stadshistoricus... het geheugen van Groningen. Dat is nogal een verantwoordelijkheid. Ja, ik heb het niet zelf verzonnen. Dus dat is inderdaad een zware verantwoordelijkheid. U weet bijna alles. Ik hoorde dat u zelfs op, op, zelfs op straatnummer kunt zeggen... dit huis, daar, daar gebeurde dat ooit. Dat is de geschiedenis. We staan nu op het Martini Kerkhof. Wat is dat voor plek? Nou, dat is een, uiteraard een zeer historische plek. Het Prinsenhof zit er dus aan. Het provinciehuis. Het gekke is trouwens wel dat het grootste deel van dat kerkhof... Uh, ooit uh, niet het kerkhof van de Martini-kerk was... maar van een kerk die midden op dat kerkhof stond. De Sint-Walburgkerk. Uh, maar die is al uh, lang geleden afgebroken. Dus uh, ja, dat is nu helemaal het, het Martini-kerkhof. Dat Prinsenhof, uh, dat is natuurlijk de plek. Ik ben heel blij dat uh, de Oranjes helemaal teruggaan in de geschiedenis hiermee door daar hun tocht te beginnen. Want dat is het stadhoudelijk hof geweest. Ja, logische plek om te beginnen natuurlijk. Logische plek om te beginnen, ja. Hand van Bree, ik zag net al dat je aantekeningen maakte... koningshuisdeskundige al vele jaren. Hoe kijk je naar de eerste beelden van de koninklijke familie hier in Groningen? Nou, dat is bekende beelden natuurlijk van... precies op tijd binnenkomen. Vond ik Vond het het leuk trouwens dat ze dat... Iemand liet te kloppen uh, in naam van Oranje de open de poort een beetje. Uh, en de poort ging open en uh, ze kwamen eruit. En uh, maximaal in het knalrood, wat natuurlijk wel uh, opvallend is. Ja, is dat belangrijk, die kleding? Ja, het is wat oppervlakkig wellicht, maar dat is toch het eerste waar ik op let? Nee, nou ja, nee, da daar let natuurlijk heel veel mensen op. Ja. Dat zelfs bij de troonreden voorlezen is de kleding... Uh, hoe heet het, uh, trekt de kleding van maximaal meer aandacht dan de inhoud van de trouwrede. Dus dat is op zich niet zo uh, wonderlijk. Dat hoort er ook bij, vind ik, hoor. Van, uh, dus, uh, nee, kijk, vroeger was het natuurlijk veel ingewikkelder nog met uh, uh, uh, koningin Beatrix. Als je ook een vrouwelijke burgemeester had, dan mocht hij natuurlijk niet mooier gekleed zijn... of opvallender gekleed zijn dan Beatrix. Dus dat moest dan ook nog uh, op elkaar afgestemd worden. Dat is... Het probleem is uh, nu met een mannelijke burgemeester natuurlijk minder. Uh, ja, is, die, is, is dat maximaal zo uh, duidelijk in het rood is gekleed? Is dat ook een beetje een knipoog naar dat het feit dat Groningen een rode stad is van oudsher? Ja, dat is het. Of is het, dat wel heel subtiel wat ik nu uh, Ja, dat is denk ik de de te stapel. subtiel. Het, het, het is gewoon een, een kleur die het heel goed doet op foto's ook. Uh, sowieso. Dus dat, ja. is, dat is belangrijk. Kijk, het, het punt is, en daar had Beatrix natuurlijk ook altijd al last van, is dat uh, iedere jurk die ze droeg, van welke kleur die ook was, als ze bijvoorbeeld uh, op het bord des stond met de nieuwe regering werden daar hele theorieën aan opgehangen als er een vreugdje paars in zat. Dus, uh, riep iedereen, ja, zie je wel, zit voor de Paarse uh, coalitie. Ja. ja, nee, ik denk, ze hebben daar gewoon... Uh... En het moet natuurlijk afsteken, hij kon niet iets blauws aan doen, want dat heeft hij al. Ik heb het idee dat die rode baret in 2004 bij de dag. Koninginnendag de laatste keer, toen had ze die rode baret op. En daar is heel lang over gesproken. Ja. Ja, we gaan er... straks nog even verder over die kleding. Want het schijnt dat Amalia in de weer is met een drone. Ja, dat en dat klopt. willen wij natuurlijk wel zien, Martijn van de der Ah, Ja, dat klopt. Ze deed net haar hand voor de mond. Waarschijnlijk omdat het niet helemaal goed ging. Maar er is als een van de eerste activiteiten... inderdaad een drone. Ja, bak gebouwd, zou je kunnen zeggen... met gaas eromheen, dat die drones er niet uit kunnen vliegen. En er is een parcours met een aantal soort van ringen... waar ze doorheen moeten gaan. En Amalia die krijgt dat uitleg... en die heeft een afstandsbediening in de hand... Handen, maar het is natuurlijk toch moeilijker dan je denkt om goed te kijken nou ja, hoe je dat ding kunt laten vliegen. Zeker ook omdat er allerlei andere uh, jongens die bij DroneQuest zitten. Die, uh, uh, dat zal een hobbyclub zijn. Uh, die daar inderdaad ook mee bezig zijn. Maar uh, ja, Amalia, ik moet zeggen, volgens mij vindt ze het wel leuk. Want ze is nog steeds uh, bezig. Ze heeft het bloemetje even afgegeven wat ze vast had. En uh, nou ja, ze is aan het kijken of ze snapt hoe je met die, die drone moet vliegen. Uh, Willem-Alexander en uh, koningin Maxima die hebben een tijdje staan kijken bij het voetbal. Dat is recht tegenover die, uh, die, die, die drone. En uh, die zijn inmiddels weer een klein stukje verder gelopen. Ja, er gebeurt van alles op dat Martini Kerkhof. Er wordt ook gevoetbald. Ronald Koeman, die geeft de les aan jonge talentjes. En daar is Karen Alberts. Precies, en op dit moment uh, geeft hij geen les, Ronald Koeman. Maar maakt hij, laat hij foto's nemen. En gaat hij met allemaal kinderen die langs de route staan op de foto. Ik zie hier een jongen, de duim omhoog. Meneer Koeman, hoe is het voor u om hier te zijn? Ja, heel leuk. En... Uh... Een eer om uh, als Groninger uh, gezien te worden en uh, de koninklijke familie te ontvangen. Ja, absoluut. Want heeft u ook het idee, uh, voetbal had ook niet kunnen ontbreken op een dag als vandaag. Met deze koning die zo sportminded is. Ja, sport in het algemeen. Dus ook voetbal. En uh, ja, uh, iedereen is, is, is trots op, uh, op FC Groningen. Maar ook trots op uh, de vele jeugd uh, die er voetbalt in, bij allerlei clubs uh, in Groningen. En omgeving. En wat denkt u, zal er nog effect uitgaan? Het feit dat de koning hier nu is, dat er hier gevoetbald wordt... dat u een kliniek geeft. Zullen daardoor nog meer jongens en meiden op voetbal gaan, bijvoorbeeld? Ja, wel. Laat, hopen van wel. Want ik begreep dat er was ook wel een uh, neergang in, in, in leden bij de, bij de voetbalclubs Ja, natuurlijk, uh, ik ben pro-voetbal. Maar ik denk gewoon, uh, in het hele leven is uh, sportief zijn... En, en, en sporten is gewoon heel erg belangrijk... Uh, voor je fysieke gesteldheid. En als dat voetbal is, ja, leuker. Omdat ik natuurlijk alles te danken heb aan het voetbal. Ze gaven u net allemaal een handje, de leden van de koninklijke familie. Wat zeiden ze daarbij? Welke nou, opmerking ja, is u bijgebleven? Nou, niet, niet speciaal een opmerking. Ik heb uh, de koninklijke familie uh, vaker ontmoet. En, en uh, we weten allemaal, de koning is, is een liefhebber van sport en ook voetbal. En, uh, Ooit uh, 94 uh, WK uh, in Amerika was de koning ook toen een andere functie dan nu. Maar uh, ja, die heeft altijd wel sportmijnen, de hele koninklijke familie, absoluut. En of hun een oude bekende tegenkwam? Ja, wel. Nou, geniet van vandaag. Okay, Hartelijk dankjewel. dank. Martijn van der Sande, waar ben jij nu? Ik sta nog bij een, een sport- en dansgedeelte waar nu ook de koning en koningin naar aan het kijken zijn. Zo'n 40 kinderen in oranje shirt uiteraard zijn hier aan het springen en aan het dansen. Ik zag net ook wat basketballers van Donar, dat is de club hier uit Groningen. Ook even op het podium die wat kunsten lieten zien. En ja, de koninklijke familie kijkt daar met belangstelling naar hoe er hier flink gedanst en geswingd wordt. Ja, hier aan tafel nog steeds Beno Hofman. Trouwens, de komende twee uur blijven ze hier aan tafel zitten. Beno Hofman en uh, Han van Bree, Koningshuisdeskundige. We hadden het net over de kleding van Maxima. Het gaat natuurlijk de afgelopen weken over koning Willem-Alexander. Vijf jaar koningschap, maar vijf jaar ook koningin Maxima. Ja, in, Hoe heeft in, zij zich ontwikkeld? In de naam. En het nou, het, het, het uh, aardige was natuurlijk dat toen uh, in 2013 Willem-Alexander aantrad... er een soort angst was dat zij hem zou overvleugelen. Omdat zij, en dat is ook echt zo, als zij een ruimte binnenkomt... dan zuigt ze eigenlijk alle aandacht uh, naar zich toe. En dat is echt uh, fenomenaal. Uh, wat opvalt is dat ze daar heel erg uh, goed op letten dat het niet gebeurt. Dus dat zij in feite hem het podium gunt, uh, voortdurend als dat uh, nodig is. En, en dat, is dat doet ze fysiek ook echt? Dan gaat ze iets naar achter? Of ja, ze en, en ze, nou ja, ze, ze, ze stemmen het ook heel goed af van uh, waar de koning naartoe gaat. Dat dus echt de koninklijke uh, taken voor uh, hem zijn. En, uh, is dat op een gegeven moment bewust zo gedaan? Omdat zij inderdaad te veel te voorgrond was en te populair werd Ja, dat, dat moet je ook wel doen. want dat is een bewuste want, de koers ja, die uh, in want, is gezet. Want anders denken de mensen nog dat zij de koningin is. En het is zoals Willem-Alexander zei, het is geen duurbaan. Ik doe het... Uh, ik ben een staatshoofd en dat, dat, dat moet ook uit alles blijken. Dus daarom bijvoorbeeld ook bij de kersttoespraak dat hij daar alleen staat. Uh, dat hij uh, in zijn eentje ja. de koninklijke prijzen voor de schilderkunst uitreikt. Dat doet hij allemaal alleen, dus heel nadrukkelijk. Daar is hij uh, bij. En heeft zijn haar taken ook veranderd de afgelopen jaren? Nee, ze is eigenlijk, uh, zoals ze ooit zei, uh, ook in 2013, ik dans en ik blijf dansen. Dat, dat houdt ze wel vast. Uh, ze is ook blijven werken voor de Verenigde Naties, uh, als, als speciaal gezant van uh, de secretaris-generaal. Voor die inclusive, het goed Nederlands Inclusive Finance. Um, daar reist ze uh, de, de wereld voor rond en dat is haar eigen werk. En ik denk dat dat heel belangrijk is om uh, iets te hebben waar je heel je hart en ziel, dat is natuurlijk ook econoom. Uh, waar je hart en de ziel in kwijt kunt. en uh, Waardoor je natuurlijk ook in, in je werk in Nederland optimaal kunt functioneren. Als ja. je goed in je vel zit, is dat natuurlijk prima. Ja, Beno Hofman zit er gebiologeerd naar het scherm te kijken. De koninklijke familie staat nog steeds haar op dat Martini-kerkhof. Daar staat ook een boom die nog herinnert aan 2013. Hè? Toen hij uh, ja, ingehuldigd werd als koning. Ja, uh, overal in de stad kun je dingen zien die herinneren aan de geschiedenis. Dat vind, ik, dat vind ik inderdaad wel heel mooi. En wat ik net al zei, dat is natuurlijk wel de plek daar. Hoewel ik wel moet zeggen, er is wel een bijzonder soort relatie van Groningen met de Oranjes. Oh, vertel. Nou, er is een, een groot verschil wat dat betreft in elk geval in de geschiedenis tussen Friesland en Groningen. In Groningen had men nooit zoveel met een landsheer. Iemand die boven de staten of boven de stad zou staan. Dat betekent onder andere heel praktisch... dat in Friesland, in Leeuwarden, Prinsenhof daar... dat was ook echt van de oranjes. Daar had de stadhouder van de noordelijke provincies... de hoofdvestigingsplek. En in Groningen, het Prinsenhof, dat was gewoon van de staten. En ja, daar mocht hij komen logeren. Inbruikleen. Inbruikleen. In ja. uh, ze mochten ook geen grond bezetten hier in de provincie. In, in Friesland heb je de Oranje Woud uh, bezittingen van de Oranjes. In Groningen uh, niet. Dus dat is. Uh, maar goed, dat is wel tekenend voor de geschiedenis, voor de karakter misschien van de Groningers. Ja. Want zijn, gro zijn Groningers ook minder koningsgezind dan bijvoorbeeld mensen in de Randstad? Want we zijn natuurlijk twee uur rijden van Amsterdam en Den Haag... het duurt even voordat je in de Randstad bent. Merk je dat ook dat mensen toch denken... nou, het zal allemaal wel, die Oranjes? Nou, dat is allemaal wel wat veranderd, uh, denk ik hoor. Maar vanuit de geschiedenis uh, is dat in ieder geval wel heel duidelijk. Ja, en als je nou even kijkt naar uh, Willem-Alexander en, uh, en Beatrix... wie heeft dan de meest innige band met deze stad... Ja, dat zou ik niet weten. Uh, ik denk dat dat ook heel erg met de karakters van, uh, van Beatrix en Willem-Alexander uh, te maken heeft. Ja. Het is natuurlijk wel... Welk karakter past dan het best bij Groningen? Ik denk dat van Willem-Alexander uh, dat dat wel uh, goed uh, past. Uh, Juliana trouwens had ook wel een, uh, een goede band met, uh, ja. met Groningen. Het goed kunnen omgaan met, met burgers, met, met, met de gewone man. Daar, ja. En zich daar uh, op zijn gemak tussen voelen. Ja. We zullen, we zullen het er wellicht straks nog over hebben. Er zijn oranjes geweest die hier gestudeerd hebben in, in Groningen. En dat is natuurlijk wel bijzonder, want de meesten studeren natuurlijk in Leiden. Maar, uh, nou ja, uh, Prins Maurits werd net al even genoemd. Uh, dat zal straks nog wel te sprake komen. Uh, ja, die heeft natuurlijk een hele innige band met, uh, met Groningen. Ja, daar gaan we het straks inderdaad uitgebreid over hebben. Maar hoe kijk jij daarnaar? Han van Brevi heeft, denk jij, de, qua persoonlijkheid de beste band met Groningen? Zou dat meer Willem-Alexander zijn? Zou dat meer Beatrix zijn? Nou, als uh, de, de Groningers die ik net allemaal hoor praten... die zeggen dat de Groningers nog wel ingetogen zijn... en niet zo snel uh, op de voorgrond treden. Dan zou je zeggen, Beatrix uh, meer affiniteit moet hebben. Maar ik zelf geloof niet zo in dat uh, identiteitsverhaal. Uh, dus nee. ik uh, denk dat er zullen Groningers zijn... die uh, Beatrix uh, prefereren ja. boven Willem-Alexander en andersom. Dus ja. dat, uh, maar kijk, wat, wat, wat, wat nu ook gebeurt. Ja. Uh, Willem-Alexander staat heel dicht... Dichterbij de mensen. Hij is nu handen aan het schudden, zwaait ja, naar het publiek. Precies, zo'n high five van Medinet die de jeugdburgemeester begroet. is ook typerend voor Willem-Alexander, aanraakbaar zou ik maar nou zeggen. En dat, kijk, Beatrix hield natuurlijk meer afstand. Een andere stijl, letterlijk. Van, van naar voren treden en. Ja, dat zal iedereen anders waarderen. Ja, wellicht in de buurt van die zwaaiende koning Willem-Alexander... Karin Alberts. Zeker. En ik sta nu bij het volleyballen, want dat was net even een mooi momentje. Amalia en Alexia, de prinsessen, die waren aan de ene kant van het net... en uh, Marilene aan de andere kant. En ze hebben even gevolleybald. En nu ga ik even vragen aan een boomlange speler. Ja. Hoe was dat om de prinsessen in, uh, hier te zien spelen? Nou, hartstikke leuk. Ja. Ze stapten gewoon zo het veld in en uh, deden direct mee. En, uh, nou, ik moet ook zeggen, de ballen gingen ook goed... Over Behalve dus, uh... over de eerste, want Amalia sloeg op en die kwam rechtstreeks in het gezicht van Alexia terecht. Ja, de, de, nou, de surf ging goed. Uh, alleen daarna ging er inderdaad een bal een beetje... Uh, nou, maar, maakt niet uit. Had was het leuk dat ze meededen. Uh, ja. Had u het idee dat ze voor het eerst volleybalden, of hebben ze het wel vaker oh, het... gedaan? Wat zag u als expert? Ze waren wel een beetje zo van, nou ik weet niet hoe het moet, dus ik denk dat ze het niet vaker hebben gedaan. Maar, uh... Nou ja, volleybal is gewoon een leuke sport. Zijn ze leerbaar? Zouden ze nog kunnen leren, denkt Zij kunnen, u? Ze kunnen het zeker nog leren, ja. Ik ken ook mensen die uh, pas uh, vanaf hun zestiende zijn begonnen... en nog, nog steeds het allerhoogste niveau hebben gehaald. Dus uh, dat, kan altijd, dat kan allemaal. Is toch perspectief voor de prinsessen? Dank u wel. Een mooie dag. Wij gaan naar Matthijs Holtrop. Matthijs, waar bevind jij je? Martijn no, sorry, Martijn van der Banden. Excuus. Dat geeft niet. Ik sta bij de uitgang van de Martini-kerk. Daar gaat de koninklijke familie dus inderdaad zometeen naar binnen. En nou ja, als ze dan naar buiten komen, dan komen ze echt in een enorme mensenmassa terecht. Er staan hier echt duizenden mensen te wachten totdat ze naar buiten komen. De meeste mensen zullen heel blij zijn dat de koninklijke familie hier voorbij komt. Ik zie ook een persoon die met een bordje rood-wit-blauw, dat dan weer wel. Leven de Republiek Nederland. En u zegt ik maak gebruik van het recht om te demonstreren hier tegen ja, de monarchie. Nou, nee, juist niet demonstreren, mijn mening te uiten. Nee, zo gauw als het woord demonstratie in de mond komt, dan uh, staan hier al uh, twee heren en achter me ook nog die uh, me tegen zullen houden. Ja, want u staat, u staat alleen, want jullie mogen met maximaal twee personen zijn? Maximaal twee personen. Wat, wat is de reden dat u hier staat? Dit is Koningsdag, ter viering van het feit dat uh, koning jarig zal zijn geweest. Jarig is? Vandaag? Is dat vandaag? Oh, kijk eens aan. Nou ja, goed. De koning. Nou, zo, menage, zo volg ik dat. En uh, wij zijn uh, met een hele hoop mensen in Nederland uh, voor een republiek. Want we vinden het niet eerlijk dat het uh, door uh, erfopvolging. Uh, dat je dan zomaar baas van Nederland kan zijn. Ik overdrijf mijn baas, want hij, hij is behoorlijk ingeperkt natuurlijk. Maar. Uh, want ik mag geen koning worden. Of vergelijkbaar. We zijn dus voor een republiek. Ja. Vindt, u, vindt u het ook niet lastig om hier te staan? Want u bent natuurlijk een redelijke vrede eend in de bijt. Omdat ja, heel veel mensen hier toch koningsgezind zullen zijn. Ik sta ik, uh, ik hier met een glimlach. Uh, in het hol van de leeuw. En er zijn dan een paar mensen die me uh, het nodige verweten hebben. En net nog twee keer twee mensen. Die uh, tegen elkaar... Ja, maar hier willen we niet bijstaan. Dus uh, die zijn doorgelopen. Nou, daar moet ik een beetje op glimlachen. Wat dat betreft... Ik vind het wel leuk dat dit kan. Want dit is dus democratie. Heel goed. Maakt maak er een mooie dag van. De rest van de mensen hebben hier inderdaad vooral eigenlijk hun telefoons en dergelijke omhoog... om dadelijk ja, een foto te maken van de, de koninklijke familie. Ja, republikeinen naast de oranje fans, San Van Breen. Ja, moet kunnen. En Willem-Alexander zegt ook voortdurend uh, dat dat moet kunnen. Dat uh, vrijheid van meningsuiting is voor hem ook heel belangrijk. Ik denk dat hij ook uh, moeite heeft met bij vorige demonstraties dat daar... Uh, meningsuitingen, uh, mensen uh, weggesleurd werden door de politie. Dat, dat, volgens mij hoeft dat vreemd niet, maar vaak zie je dat de mensen eromheen... krampachtiger reageren dan het uh, staatshof zelf. En, uh, maar je ziet wel dat de Republikeinen een beetje de wind uit de zeilen is genomen. Ja, we praten straks verder. We gaan eerst naar uh, Gert Kluk, want die heeft nieuws. Ja, de leiders van Noord- en Zuid-Korea streven naar een vredesverdrag en complete nucleaire ontwapening. Dat hebben ze afgesproken op een eerste topontmoeting in de gedemilitariseerde zone in tien jaar. De topontmoeting werd afgesloten met een gezamenlijke persconferentie van Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon. Moon prees Kim's leiderschap en Kim bedankte de Zuid-Koreaanse bevolking voor de geboden gastvrijheid. Voor zijn verklaring aflegde hieven ze elkaars hand in de lucht en omhelden ze elkaar, omhelzen ze elkaar. De Korea-oorlog eindigde in 1953 met een wapenstilstand. Vrede werd nooit gesloten. Dankjewel, Gert Kluk vanuit Hilversum. We zijn weer terug in Groningen... waar de koninklijke familie op het Martini-Kerkhof staat. Hier uh, aan tafel uh, Beno Hofman en uh, Hans van Bree, koningshuisdeskundige Beno Hofman. Het geheugen van Groningen. Um, waar staan zij nu? Wat is dat voor gebouw wat wij daarachter zien? Het nou, kerkgebouw? Nu, ja, dat is dus de Martini-kerk. Uh, en uh, ze zijn nu, nou ja, volgens mij zijn Willem-Alexander en Maxima al iets verder. Uh, dus ze lopen tussen het provinciehuis door en uh, de Martini-kerk. De Martini-kerk is natuurlijk het symbool van Groningen de laatste jaren wel wat... Misschien door het Groningen Museum uh, overvleugeld. Als, uh, ja, maar vooral de toren, hè? Uh, ja, de Martini-toren, de Rolle Griezen. Zoals we dat in Groningen uh, liefkozend uh, zeggen, de Oude Grijzen. Ja, die Martinekerk is uh, uiteraard zeer uh, essentieel uh, als, als symbool in, uh, in Groningen. En er staan allemaal kinderen die bezig zijn met duelportretten... als ik het goed begrijp, van de ploeg. Uit de tijd dat oh. de kunstenaarskring de ploeg ja. nog heel bekend was. Ja, dat is uh, dit jaar, honderd uh, jaar geleden, dat die uh, ontstaan is. Een de... kunstcollectief? Kent Gronings ja. kunstcollectief? Ja, uh, een periode waarin uh, een groot aantal uh, Gro Groningse uh, schilders... Uh... Ja, baanbrekend werk heeft gemaakt. En uh, waar in het Groningen Museum natuurlijk het een en ander van, van te zien is. Maar dat is nu, dit jaar, 100 jaar. En daarom reden om uh, daar aandacht aan te besteden. Ja, wat kenmerkt eigenlijk hun werk? Uh, vooral als ik dat even. Ik ben niet echt een kunstkenner. Maar de, de, de felle kleuren, de opvallende kleuren. Uh, veel van het Groninger platteland waar vroeger ook meer kleur in zat dan nu, moet ik zeggen. Er is veel weiland in uh, vriendenplaats ja. gekomen, maar akkers. Uh, ja, dat, uh, die kleuren en dan extra aangezet, dat uh, kenmerkt hun werk wel. Han van Bree, koningshuisdeskundige. We zien een druk drukhandenschuddende uh, Willem -Alexander, koning Willem-Alexander. Uh, is dit, is dit, ja, dit Willem-Alexander ten voeten uit? Ja, hier is hij uh, heel goed in. Ook, ook in, ja. in, in, in streekbezoeken, werkbezoeken, uh, dan vindt vind het heel leuk om mensen te ontmoeten. En dan is hij op zijn best. Ja, high-fivend eigenlijk. Dat is ook. Ik heb net dat boek over vijf jaar Willem-Alexander. En daar zit ook een fotoreeks in... waarin hij high-fivend tussen de hagen kinderen doorloopt. En dan zie je hem gewoon glimlachen en genieten. Ja, het Koninklijk Gevolg gaat nu de Martini-kerk in. De koninklijke familie gaat daar kennis maken... met de kunst en cultuur die Groningen rijk is. En we horen al wat muziek op de achtergrond. Dat is het Noord-Nederlands Orkest... onder leiding van Rossen Gergoff. Als ik denk aan kunst en cultuur... ...denk ik niet direct aan koning Willem-Alexander. Denk ik meer aan popmuziek. Ja. Klopt dat een beetje? Beatrix was toch degene, de beeldhouster? En, het, het klopt een beetje. In die zin, uh, het aardige is op uh, staatsbezoeken. En dat heeft Beatrix ingevoerd. Toen ze op de tweede dag een contraprestatie... ...een cultureel uh, cadeau eigenlijk aan het uh, gastland. En dat heeft Willem-Alexander wijselijk overgenomen. Maar hij neemt ook wel... Uh, daar een verandering in... door klein, kleinere gezelschappen te doen... en soms ook combinaties. Erik Vloeimans, een jazz-trompetist... dan samen met Amsterdam Baroque. Dus mm. hij combineert uh, op een heel verrassende manier... Uh, moderne en oude kunst met elkaar. Waar, waar Beatrix groot uitpakte met, met klassieke balletten... houdt hij het klein met een harpiste of een fadozanger. Dus op die manier maakt hij binnen de beperkte mogelijkheden die hij heeft... net even iets andere keuzes dan Beatrix deed. Is dat een slimmere keuze of gewoon een andere keuze? Dat hij Het... toch een breder publiek daarmee aanspreekt wellicht? Ja, slimmer. Kijk, je, je, wat, wat Beatrix heel goed kon... Die, die was heel erg thuis in de klassieke muziek en in ballet. En kon daar dus, als ze zo'n voorstelling gaf... daar een heel verhaal over houden tegen haar gastheer of gastvrouwen. Dus daar was zij op haar best. Dus dat was voor haar de goede keuze. En hij pakt dan iets wat hem meer ligt. Dus daar kan hij met meer vuur en passie over vertellen. Ja, de koninklijke familie staat nu te kijken naar een voorstelling van Guy en Roni. Wie zijn dat? Guy en Roni. Guy Wijsman is... Dat vind ik wel heel mooi dat er een combinatie is gekomen nu eigenlijk tussen toneel en dans. Guy en Roni van de dansgezelschap. En uh, er is een, uh, een combinatie nu eigenlijk met uh, uh, het uh, toneelgezelschap uh, van hier. Uh, ja, het Noord-Nederlands toneel. Ja, ik, ik vind het, ik vind het uh, mooi. Dat, dat is ook wel typisch Gronings. Dat uh, als er uh, prestaties worden geleverd door Groningse gezelschappen... of verenigingen of wat dan ook... dan zijn Groningers wel trots daarop. Uh, we hebben het net over die ingetogenheid... Uh, je ziet het gewoon bij voorstellingen uh, van hun in de, de Stad Schouwburg. Uh, ja, toch wel van, dat is van ons. Karin Albert, jij bent in de kerk, hè? Nou, ik loop nu onder die prachtige grote poort door de kerk in. Prinses ja? me bleef een beetje achter, dus uh, ja. dan moeten wij ook even wachten voor we mee naar binnen gaan. En kijk eens, dat is een heel mooi blauw uh, plafond met uh, sterren erop. Ik loop nu het koor op. De trapjes op. Om, hoor ah, muziek in de verte. Oh ja, en daar wordt nu uh, druk gedanst. Ik zie uh, dat de koning en koningin bij het podium staan. Waar op dit moment twee, ja, ik zou bijna zeggen als lakeien uitgedoste mannen een dans opvoeren. En ja, dat zul je altijd zien, hè. Op moment suprême. Het is net afgelopen. En nu staan wij er net met ons neus bovenop. Eh... Uh, Koning en koningin zijn in ieder geval enthousiast, want die klappen. Ik zie ook Amalia uit Bundig klappen en de burgemeester. Dus uh, ze worden nu, eens even kijken wat er gebeurt, nog meer applaus. Daar hangt die rook. Dus uh, er is gedanst met effect, zou je kunnen zeggen. En nu mogen wij even langs die pilaren heen. En wordt er spontaan langs al die leven gezongen. Luister even mee. Koningin Maxima die, uh, is u ook druk handjes aan het schudden met het publiek. Overigens de mensen die hier binnen zijn, dat zijn zo'n 200 genodigden. Um, spreidt ze goed in de kerk, het lijkt minder druk, maar het zijn 200 genodigden. En dat zijn bijvoorbeeld mensen die zelf vandaag jarig zijn. Dus op dezelfde dag als onze koning. Maar ook mensen van de stichting Zonnebloem. Uh, dus genodigden, mensen, vrijwilligers die een um, nou, belangrijke rol spelen in Groningen. Mogen dan nu vandaag... Hier aanwezig zijn. En ik krijg ook uitgebreide tijd om handjes te schudden, want het is ook maar één rijtje dik. En ik zie dat uh, echt elk lid van het Koninklijk Huis of van de Koninklijke Familie ook inderdaad handen schudt. Dus uh, ik zal eens even kijken of ik een meneer, een mevrouw kan. Uh... Kijk eens. Dag meneer, live op radio 1. U heeft heel wat koninklijke handjes geschud, volgens mij. Ja, klopt. Die heeft u allemaal gehad? Ik weet het niet. U oh, herkent ze niet. Nou, ik ken ze wel, maar. Uh... Okay, dat help ik u wel even. hoor. De meeste ken ik wel van gezicht, ja, ik moet ik, ik zeggen. Dus nee, je kent ze allemaal wel. Dus, nee, allemaal wel. En u mevrouw, heeft u veel handjes gegeven? Ja, Maxima natuurlijk en de prinsesjes. Helemaal leuk. Waarom mag u hier zijn? Want u bent genodigd, hè? Dat, ja. dat is niet iedereen. Nee. Uh, ik ben vrijwilliger voor Van Hully. Dat is een NGO die mensen helpt met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben een naai-atelier in Groningen. We verkopen boxershorts die we maken van overhemden. En die verkopen we. We brengen de dames onderwijs bij. Ze krijgen een mbo, één niveau. En uh, ja, werkervaring. Dus hartstikke mooi doel om voor te werken. Ja. Vandaag dan als bedankje mag u hierbij zijn. En heeft u toch maar die koninklijke handen kunnen ja. schudden. Veel plezier nog. Ja, Karen Albert is nog in de kerk. Maar Martijn van der Zanden die staat bij de uitgang. Ja, dat klopt. En inmiddels zijn al heel veel telefoontjes hier de lucht ingegaan. En dat gebeurde toen de beveiliging naar buiten kwam. En nu wordt er ook gejoeld en gezwaaid. Dus daar verschijnen inderdaad uh, Maxima en koning Willem Alexander. Handen in de lucht. Dat is eigenlijk het enige wat ik nog zie. Want het staat hier rijen dik. Maar als het koninklijk paar zometeen even naar links kijkt, dan zien ze het gebouw van Vindicat. Een nieuw gebouw uit 2014. En die, dat gebouw heeft twee hele grote zwarte balkons. En die staan helemaal vol met studenten. Vindicat dat is natuurlijk een studentenvereniging. Er zijn veel in het nieuws geweest de afgelopen jaren. Omdat de dingen niet goed gingen bij de ontgroeningen en over de bangalijsten. Maar nu staan ze toch met z'n allen lekker te zwaaien daar. En ook nog wel mooi, helemaal bovenop dat gebouw... daar is een hele bekende reclame van Hooghout, Jenever. En daar staat vandaag geen Hooghout, maar Hoogheid. En daaronder een spandoek. Sorry, koning, dat we er geen majesteit van konden maken. Want dat is natuurlijk lastig met Hooghout. Ja, inmiddels zijn ze wat verder verder gelopen en komen koning Willem-Alexander en koningin Maxima zo meteen aan op het plein waar uh, gesproken gaat worden over uh, de aardbevingen hier in Groningen. Goed, dat gaan we straks horen. Ja, stadshistorikers Hofman vind die kat. Um, uh, uh, het uh, verleden is omstreden, nou ja, mag je wel zeggen. Wat is de verhouding van die studentenvereniging met de stad Groningen eigenlijk? Hoe kijkt de gewone Groninger naar die koorleden? Ja, dat is uh, heel wisselend. Uh, aan de ene kant uh, vinden de Groningers het natuurlijk fantastisch... Uh, al die studenten, uh, of dat het van Vindicat is of van andere verenigingen. Uh, want dat maakt Groningen tot die bruisende stad uh, die het is. Uh, aan de andere kant, uh, ja, als het overlast geeft, uh, wordt dat natuurlijk een beetje anders. Ja. Maar goed, Vindicat doet er wel alles aan om uh, naar de bevolking toe ook dingen uh, te doen. Uh, ik moet zeggen, de laatste... Uh, misschien tien jaar, uh, misschien al wat langer... is het ook opener uh, geworden. Uh, kunnen ook niet leden wel eens daar naar binnen en zo. Uh, dan moet je wel tegen de stank van de drank uh, kunnen, ja, maar... Ja, schrale bierlucht. Uh, ja, ja, ja, ja we gaan... en uh, is er is natuurlijk... Ja? Ja, we gaan even terug naar de Grote Markt. Want uh, Martijn van der Zanden zei het ja. al. Op die Grote Markt zal het gaan over de, de aardbevingen. En op dit moment spreekt burgemeester Afbevingen van Loppersum Albert Rodenboog over die aardbevingsproblematiek. We zijn ontzettend blij dat we de productie op het Groningenveld... nu echt gaan afbouwen. Daar zijn we heel erg blij mee. Maar we willen weer veilig wonen in onze huizen. En daarom willen wij als Groningers onze veiligheid terug. Niet morgen, maar vandaag. Ja, dat zei de burgemeester van Loppersum, Albert Rodenboog, tegen koning en koningin. Bijna Hofman, goed dat hij daar staat op dit moment. Ja, absoluut. Het is, dat is natuurlijk wel een frustratie vanuit Groningen. Dat we allemaal weten in de landen, denk ik, als dit in Amsterdam zou gebeuren... dan werd er heel anders in de landen op gereageerd dan nu. Dus uh, nee, het is heel goed dat, uh, dat er ook op deze manier weer aandacht aan is. Ja, er is ook nog een meisje van uh, Zandplaat uit het Zand. En zij leest een gedicht voor. Eerst tot een pijn op en nu. Dank u wel. Nou, dit was een heel kort gedicht. We hebben het helaas niet mee kunnen krijgen. We gaan luisteren naar het Neder-Saxisch vokaal Ensemble. Zij zingen een lied van Ede Staal. Het had nog nooit zo donker geweest. Een lied over de aardbevingsellende. En het is een textuele bewerking van uh, Freek de Jong. Of bij het beer was? Hier nog niet veel. wie is van, uh, de bom? grond begon te beelden. Bleek de hoes en lijf beslaat. Nachtwijger het, 2000. Kan ze met jou niks aan de hand? Neder-Saxisch vocaal ensemble. Een lied van Staal. Het is nog nooit zo donker geweest. Over die aardbevingsschade dus. Maar dit was dus een aangepaste versie van Freek de Jonge. Wij gaan naar Misha Blok. Die volgt voor ons de sociale media. Ja. Uh, onze premier Mark Rutte met een hele originele en persoonlijke boodschap. Ik wens de koninklijke familie en heel Nederland een feestelijke koningsdag toe. Nou, daar niet heel erg lang over na hoeven denken. En dan de kleding. Veel reacties op de rode outfit van koningin Maxima. Vandaag is rood, wordt er geschreven. Bewondering voor het feit dat ze deze wandeling in Groningen op stilettohakken doet. Sommigen merken op dat haar haar op een Beyoncé-achtige manier is gefeund. Geen idee wat het is en of ik het zelf zou willen. Um, en sommige mensen zien er een duidelijk signaal in dat koningin Maxima in het rode noorden helemaal in het rood gekleed is. En modejournalist Josine Drogendijk ziet dat het spijkerjasje dat Alexia draagt, het jasje is van haar moeder dat zij op Koninginnedag 2004 droeg. En ook merkt iemand op dat Willem-Alexander en Maxima vanavond, als ze weer thuis zijn, piloot en stewardessje gaan spelen. Veel gedeeld wordt het Telegraafbericht dat driekwart van de Nederlanders een oranje kentekenplaat willen. Blijkt uit onderzoek in opdracht van Roland Kimman van Oranje Communicatie. En hij verbaasde zich over het feit dat we dat eigenlijk nog niet hebben. Dat het gewoon geel zwart is, wat eigenlijk oranje zou moeten zijn. als onze huiskleur. En wist jullie dat er op Koningsdag bijna twee keer zoveel inbraken... plaatsvinden als op normale dagen? Dus politiekeurmerk geeft tips. Sluit alle ramen en deuren, leg je waardevolle spullen uit het zicht... trek iets oranjes aan en let's party. En natuurlijk de vrijmarkten in het hele land. Maar hoe score je nou een goede deal? Nou, Omroep Gelderland komt met drie hele goede tips. Laat nooit direct merken wanneer je iets ziet wat je leuk vindt... dat je het leuk vindt. Lees daarin... Bescheiden. Tip 2. Als je iets hebt gezien, probeer te onderhandelen over de prijs. Begin een gesprekje en dan ontstaat het vanzelf. Tip 3, uh, laat je gewoon verrassen voor wat je tegenkomt, door wat je tegenkomt. En uh, ga niet alleen maar op zoek naar de dingen waar je al van weet dat je ze leuk vindt. Ja, dus ga ook op zoek naar de dingen waarvan je nu nog niet weet dat je ze leuk vindt. Lijkt me oh. vrij lastig. Ja. En, en haar Anne... van Beyoncé. je moet er even tegenaan lopen, hè? <laughs> ja, precies. Annemarie Smit verzucht tot slot. Elk jaar hetzelfde, de kinderen willen spullen verkopen... maar zijn bij het springkussen drie keer raden wie er op het kleedje zit. Nou, zeg het maar. Ja. <laughs> Jij wilde nog. Martijn van der Zanden. Je ja daar? je hebt, uh, Je hoeft niet heel hard te zoeken vandaag, denk ik, hè, naar oranje fans. Nee, nou, oranje nee. fans die zijn wel redelijk, uh, redelijk goed te vinden hier. Maar ja, deze twee die, die springen er toch wel een beetje bovenuit. Het, dit kan echt niet missen. Het begint onder met, met klompen. Dan hebben we een oranje legging. Een, een jurk met de, uh, de, de Holland-vlag erop. Oranje, oranje hoed, oranje zonnebril. Boa van uh, die oranje is... Het, het kan niet anders. Jullie zijn enorme fans van het Koningshuis. Ja, we zijn enorme fans. Nou, hoor zijn we hier ook vandaag om, uh, om zijn koning te zien. Helaas stonden we ietsjes aan de zijkant. Dus we hebben een glimpje opgevangen, maar het uh, was de moeite waard. Je hebt geen handje kunnen geven? Nee, jammer genoeg niet. Daar waren onze armen net te kort voor. Hoe vindt u het tot nu toe, het bezoek? Ja, hartstikke leuk. Een en al gezelligheid. Jullie komen uit Friesland. Uh, speciaal natuurlijk uiteraard naar Groningen hiervoor. Hoe fijn is het dat hij naar het, naar het noorden komt voor deze dag? Nou, dat is juist heel fijn. Ik bedoel, heel Nederland uh, moet hij toch eens bij langs gaan. Het is nu in Groningen. We staan hier bij de Grote Markt, waar het inderdaad ook is gegaan, of het gaat over de aardbevingen. Belangrijk dat hij, dat hij dat hier te zien krijgt? Dat vind ik wel. Ja, die mensen hebben heel veel ellende gehad. En dat hij toch met ze meeleeft en daarover heeft, dan uh, vind ik heel belangrijk. Wat dat betreft, ik bedoel, het is een vrolijke dag, maar het mag zeker een serieuze nood hebben. Ja, ja hoor, dat hoort er ook bij. Wat gaat u de rest van de dag doen? Gaat u nog proberen ergens vooraan te komen? Nou, we gaan wel even die uh, richting van de vismarkt, want daar komt hij ook. Dus misschien kunnen we dan een handje geven. Succes daarmee. Martijn van der Zanden was dat. Gaan we naar Matthijs Holtrop. Ja, hier kijken we naar een scherm wat ongeveer uh, anderhalve, twee minuten achterloopt op, op de radio. Uh, wij zijn sneller. Maar dan zien we hoe de koning en uh, Maxima in gesprek zijn met uh, slachtoffers van aardbevingen. En ik heb er van tevoren met de organisatie nog over gesproken. En die zeiden, we willen kosten wat het kost voorkomen dat de koning wordt gedwongen tot een politieke uitspraak. Dat leidt weer tot andere ingewikkelde situaties met de ministeriële verantwoordelijkheid. En daarom hebben ze ervoor gekozen om dit onderdeel van het programma... zo persoonlijk mogelijk te maken. Dus die slachtoffers, die mogen allemaal het woord doen. Sterker nog, de burgemeester heeft tegen de organisatie gezegd... dat moeten we horen, anders dan uh, gaan we het programma maar aanpassen. Maar zo persoonlijk mogelijk, dus die verhalen. Ze mogen alles zeggen wat ze willen, over wat ze hebben meegemaakt... zolang het niet politiek is. Nou, dat even daarover. Ik sta nu op een plein op, denk ik... Een 300 meter van waar de koning op dit moment staat. En daar kan je de Koningsdag ook goed volgen. Op een podium is een groot scherm gebouwd waarop staat feesten is ons beroep. Dat betekent ongeveer dat hier normaal een bandje staat te spelen. En nu een groot scherm waarop je Koningsdag gewoon kan zien. En dat scheelt dus een, een hoop drukte. Zit u hier al lang? Uh, vanaf het begin van de uitzending. Dus. Lekker relaxed, kopje koffie erbij. Precies, het was daar heel druk en hier kan ik alles prima zien. Aan de andere kant, als u drie stappen zet, dan kunt u de koning recht in de ogen kijken. Ja, maar ik vind het prima zo. Ja, ja geen probleem. Ja. U ook, hè Or oranje strik in de haren, oranje lippenstift, vlaggetje op de wang. Ja, ja, speciaal voor de koning. Maar u gaat er niet naartoe, terwijl hij zo vlakbij is. We hebben het geprobeerd, maar het is er zo vreselijk druk... Ik zeg, we gaan terug naar de Poelenstraat. We gaan daar lekker zitten. Kopje koffie erbij. En we zien het ook. Heel relaxed. Achteroverzittend kan je alles volgen. Maar met anderhalve minuut vertraging. Ja, oké. Okay. Goed. Dat is dan zo. Dankjewel, Matthijs Holtrop. We zijn weer terug uh, in uh, het Nieuwscafé bij uh, de Waal. Hoe heet Waagplein. Het? Waagplein. Waagplein. Het Waagplein, ja inderdaad. Ja, we ja, we hoorden net uh, natuurlijk uitgebreid over die aardbevingskwestie. Belangrijk onderdeel in het Koningsdagsprogramma. Uh, Hand van Bree, koningshuisdeskundige. Hoe belangrijk is het dat de koning op een dag als vandaag... dit soort controversiële onderwerpen niet uit de weg gaat? Nee, dat is aan de ene kant belangrijk. Aan de andere kant heeft het ook iets ongemakkelijks. Ik vond uh, die, die toespraak van de burgemeester in Loppersum... van het moet nu stoppen. En dat, dat richt hij dan aan hem. Terwijl hij er helemaal niks aan kan doen. Ja, een snel dat dat puur... door, hè, meteen ook weer. Ja, nee, maar dat snap ik ook wel want ja. hij hij staat daar natuurlijk heel ongemakkelijk, want hij kan niks. Uh, dat, het is echt een, een puur politieke zaak. En hij is dan wel officieel nog onderdeel van de regering... maar gelukkig ook niet meer betrokken bij formaties. Dus uh, dat, dat, dat wringt een beetje, vind ik. Ja, en, een ferme en... hand. Dat was wat hij kon doen eigenlijk ja, op dat, dat nou Ja, dat is misschien ook wel heel belangrijk. Maar ja. het, het, het heeft... Ja... Het... Ik zou dat onderdeel, dat openbare, daar had ik het niet in gedaan. Uh, tenminste, zo'n openbare toespraak van van zijn burgemeester en Loppersum... die zegt, van: dat moet nu stoppen. Ja. Richting de koning. Dat is, ja, maar Bede dat, dat... Hofman, die behoefte is wel heel erg groot... om dat toch te uiten van de vanuit de mensen hier. Ja, ik denk dat het uh, eigenlijk dus ook niet zozeer uh, tegen de koning gericht is... maar... Uh, tegen de regering, tegen het land. Even een podium voor burgemeester van Loppersum. Voor ja. heel Nederland. Ja, goed, Willem-Alexander kan er niks mee. Nee. Op dat moment. Nee. Het is een beetje ongemakkelijk ja. voor hem ook. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar is dat ja. toch goed voor de monarchie dat de koning op zo'n dag zegt... nee, we, het is niet alleen maar gezelligheid, het is niet alleen maar vlaggetjes en, en leuk doen... maar we besteden ook aandacht aan serieuze onderwerpen. Ja, wat, wat, wat hij nu doet vind ik dus veel uh, slimmer eigenlijk. Gewoon praten met uh, de, de, degenen die er last van hebben, hun verhaal aanhoren. Je ziet ook dat uh, Amalia ook uh, in, inmiddels uh, de kunst van het luisteren uh, onder de knie heeft... gewoon. ...aandacht geven aan de mensen wie het gaat. Dat, dat is een heel belangrijke functie van uh, het, het Koningshuis. Ja, Willem-Alexander heeft eerder hè, met getroffenen ook gesproken... Ja. ...van de, van de, de aardgasbevingen. Um, wat, wat was zijn ervaring daarmee? Nou, hij, dat, dat, dat zal hij nooit zeggen. Hij luistert, hij heeft uh, ontzag uh, voor de, de verhalen die hij krijgt. Mm -hmm. Die neemt hij wel natuurlijk mee. Zo'n zo man die spreekt, spreekt zoveel mensen dat hij een enorme... Uh, algemene bagage heeft... die hij kan gebruiken in gesprekken met uh, ministers... en uh, met ja. minister-presidenten, met anderen. Dus dat is maar het. Maar het, het belangrijkste is dat ze gehoord worden. En dan is het toch leuker om gehoord te worden door een koning... dan door een minister. Uh, dat, ja. dat blijft ook de magie ook kan van... De, die, ook al kan die uiteindelijk er minder aan doen. Ook al kan hij er minder aan doen. Maar kijk, het idee is wel dat hij het in ieder geval nog kan doorgeven... aan uh, ja. de bewindslieden... En, en dat hoort ook een beetje de, bij de magie van het koningschap nog altijd. Ja, hij heeft eerder deze week, afgelopen week... Heeft hij op de site van het Koninklijk Huis laten zeggen... dat hij geen aandelen heeft in Shell. Natuurlijk de link tussen Shell en Nam, die ja. kent iedereen. Slim dat hij dat vlak voor Koningsdag hier in Groningen toch doet? Ja, daar is natuurlijk heel erg over nagedacht. Er is altijd dat uh, speculeren over de rijkdom van de Oranjes. En daar horen... Uh, de aandelen Shell onlosmakelijk bij het Republikeins Genootschap. Die schat dat op, op miljoenen. Uh, wat, wat ze daaraan zouden overhouden. En dat is dan weer gebaseerd op het feit dat Willem of, of Willem III. in, in de eind 19e eeuw. heel veel aandelen zou hebben gehad. Ja. Of ze die nog hebben. nou blijkbaar niet dus. Nee, in die verklaring uh, stond trouwens ook dat. Uh, de koninklijke familie geen aandelingen in koninklijke bedrijven heeft. Hoe zit dat? Waarom is dat eigenlijk? Nou ja, je. je je wilt niet gelieerd worden aan dat wat jouw naam draagt. Want dan krijg je bijna een soort Trumpiaanse belangenvermenging. En dat ja. wil je natuurlijk niet. Ja. Goed, de koninklijke familie staat nog steeds op die grote markt. En ik weet niet uh, wat ze daar aan het doen zijn. Die, misschien kan Martijn van der Zanden dat vertellen. Nou ja, Ze zijn volgens mij zojuist voorbij het... Uh, de, uh, over de aardbevingen. Daar zijn ze zojuist voorbij gegaan. En dan gaan ze naar het volgende punt. En dan gaat het over duurzaamheid. Hè? Een soort transitie die ze doormaken. Nou, Dat staat natuurlijk symbool voor de energietransitie... die ons land ook door moet gaan maken. Zeker als we van het Gronings gas af willen. Nou, en daartoe hebben ze een aantal dingen die ze hier gaan zien. Ik sta bij uh, windmolens. Die zijn van uh, Noorderpoort... Staat daar ook groot op, het Noorderpoortcollege. Daar worden studenten opgeleid die uiteindelijk kunnen werken in die windmolens. Ze onderhouden, maar ze ook repareren bijvoorbeeld. Een klein stukje verder staan auto's die rijden op waterstof. Dat zijn auto's onder andere ook van de gemeente. De gemeente hier wil natuurlijk ook zo min mogelijk gas gebruiken of fossiele brandstoffen. Dus die laten hier het goede voorbeeld zien hoe het in ieder geval ook kan. En daar gaan ze als het goed is zometeen allemaal langslopen. En helemaal aan de andere kant van het plein is dan Matthijs Holtrop. Matthijs? Het is bijna geen doorkomen aan. Ik denk wel 10, 20 rijen dik. Want op het plein ja, heb je geen grote tribunes bijvoorbeeld. Maar moet je echt je plekje vinden aan het hek. En uh, de Koninklijke Familie is. Ja, de uh, de pluk, laatste plukjes staan nog uh, aan deze kant. Matthijs, hoe oud ben jij? Twaalf. En heb je iets gezien van de Koninklijke Familie? Ja, één keer. Dat was een klein eindje verderop. Ja. De eerste keer dat je de Koning hebt gezien? Uh, ja, behalve op tv dan, maar voor de, in het echte was dat hij de eerste keer. Hoe was dat? Eigenlijk best gek. Ja? <laughs> best gek om het in één keer te zien, ja. En wat is er gek aan? Dat het een beroemdheid is? Of... Ja, beroemdheid, ja. Dat gewoon eigenlijk miljoenen me mensen kennen hem... en dan zie je eigenlijk al in één keer in het echt. Ja. Eén generatie ouder, hoe was het voor u? Ja, leuk om te zien. Heel leuk. Ja, is u van moeite gedaan om vooraan te komen, of niet? Uh, ja, voornamelijk voor de kinderen. Even op de schouder, uh, even afzien. Uh, maar dat is wel heel leuk uh, dat ze het een keer uh, live kunnen zien, ja. En maakt het u nog uit welk thema dan wordt behandeld? Uh, nee, belangrijk is dat het een feestdag is. Uh, en uh, ja, ook fijn dat ze toch wel aandacht uh, hier geven voor Groningen. Uh, dat is heel leuk. Ja. Oranje boven, maar er gaat niets boven Groningen. Ja, inderdaad. Daar maak ik je naartoe verhuist. Nou, iedereen tevreden. Dus ook al kan je soms weinig zien. Nou, dat is dan jammer. Wij kijken naar een scherm. Dus dat is wel erg prettig. Stadshistoricus Beno Hofman. Ja, het geheugen van de stad. Waarom bent u niet betrokken bij dit hele festijn? Ik kan me voorstellen dat u ook wel zin had om mee te doen. Iets te vertellen ook over de stad. Ja, nou ja. Ik vind dit, ik vind dit ook wel zo mooi hoor hier. Ja. Ja. Want op elke gedeelte is er een sidekick, een bekende Groninger... die de koninklijke familie meer vertelt over de plek waar ze zijn. Als u, dat hele, als u die hele route bekijkt, waar zou u willen staan? Nou ja, ik had dan in de Martinikerk wel iets willen vertellen. Ik moest toen ik dat allemaal zag met de, de, de dansen en, de, en het orkest... denken aan hoe dat eeuwenlang hier in Groningen ging. En op veel plekken natuurlijk in Nederland... De, met de, het enorme Calvinistische stempel, wat er was. En dan moest ik enorm denken, vooral aan het ene Oranje-huwelijk. wat ooit in Groningen heeft plaatsgevonden. 1659, in de Martini-kerk. En ja, men, men wilde van alles en nog wat daarbij. Toen... We gaan heel even luisteren. Ja. Maak straks uw verhaal. Haar nieuwe kansen grijpt. Ja, onze timing is op dit moment niet heel erg goed. Want zodra iemand is uitgesproken, dan schakelen wij. Dit was Denise Kazova. Die hadden wij eerder in de uitzending. Zij is de algemeen directeur van de Noordelijke Innovation Board. En dit centrum heeft onder meer tot doel om de economie in Noord-Nederland te versnellen. En uh, zij laten allerlei dingen zien. Bijvoorbeeld een wiki-house, een gratis bouwpakket... dat je kunt downloaden om een huis te bouwen, online. En het schijnt dat Ranomi Kromawijojo ook in de buurt is, de zwemster... En die gaat op een waterstoffiets energie opwekken. En het is ontwikkeld door de Hans Hogeschool samen met de Gasunie. Volgens mij is het wachten nu op Ranomi Kromo Terwijl ja. we dat doen... Nou, gaan we even terug naar dat enige gaan huwelijk. We, ja, koninklijke dat enige huwelijk, huwelijk dat ooit in Groningen is gesloten. Beno Hofman. Ja, Kijk, de gereformeerde kerk die had in die tijd uh, zo'n enorme invloed... dat uh, toen de Oranjes van plan waren dat huwelijk met wat toneel en dergelijke uh, uh, vergezeld te laten gaan... toen werd er gezegd, ja, nee, maar dat, uh, dat kon echt niet. Anders dan uh, werd bij wijze van spreken verboden... dat het huwelijk in die Martini-kerk plaats zou hebben. Dus toen hebben ze maar eieren voor hun geld gekozen. En zonder enige poespas is toen dat huwelijk uh, geweest. Dat het in Groningen plaatsvond had ook weer te maken met dat bekende punt, vooral uh, vanuit het westen geredeneerd, dat Groningen zo'n eind weg is. Ja. En er waren diplomatieke redenen om dat huwelijk maar even ver van Den Haag af plaats te laten hebben. Dan kon men ook uh, rustig wat onderhandelingen met deze en gene uh, laten plaatsvinden. Ja, Groningen als een soort bliksemafleider bijna. Om de druk er een beetje af te halen. Uh, ja, de, de, de Oranjes kwamen natuurlijk ook niet zo vaak naar, uh, naar Groningen nee. toe. Uh, dat is uh, gelukkig nu allemaal uh, anders geworden: dat Groningen nu wat in die zin er duidelijk uh, bij hoort. Maar uh, ja, dat was in die tijd heel, heel bijzonder. Ja, ze staan nu uh, vlakbij het stadhuis. Ik zie daar een heel mooi borders. Hebben daar uh, veel koningen en koninginnen gestaan? Ja, sinds dat stadhuis gebouwd is. 1810 staat er op de gevel. Nou, dat heeft allemaal gigantisch lang geduurd. Maar elk koninklijk bezoek, daar hebben we dus een, wel een bordesscène bij dan. De laatste keer was dat dan natuurlijk die Koningindag 2004... die ons nog in het geheugen staat waar we het net al even over hadden. Uh, ja, ze gaan nu het bord eerst niet op, heb ik begrepen. Nou, dat is wellicht een, eindigt, op een andere plek. Ja, het eindigt nu op de vismarkt. We gaan naar Karen Alberts, die praat met uh, twee prinsen... Ja. over hun relatie met Groningen. Ik ga eens even kijken, want ik zie hier... Dag Koninklijke Hoogheden. Karen Alberts. Goeiedag, Karen Alberts. Um, ik heb hier uh, Prins Bernhard bij me staan in Prinses uh, Annette. U heeft elkaar hier leren kennen in Groningen tijdens de studententijd. Wat wil u daarover kwijt? Hoe ging dat? Uh, oh. Dat is alweer... Dat uh, ja. moet ik zeggen. Ja, nee, wat zijn we? Inmiddels alweer 15 jaar getrouwd. Nee, dus, uh, maar het is wel geweldig om uh, weer terug te zijn in Groningen. Het is een, uh... zijn, uh, 18 jaar getrouwd bijna. Ja, 18 jaar. <laughs> u weet het, u weet het een, een klassieke man bent u geloof ik wel. Ja, ja. <laughs> het is nog zo makkelijk, 2000. Dan, uh, de... nee, maar uh, nee, het is fantastisch om hier weer terug te zijn. Maar voelt u nog een beetje dat gevoel wat u destijds had als student? Want u komt hier natuurlijk in een totaal andere setting nu. Moet ook een beetje... Uh, vreemd zijn? Uh, nee, dat gevoel van studenten dat ben ik, dat zijn we wel <lacht> ah, <een tijdje> kwijt. <lacht> ja. Ja. Wat is je mooiste herinnering aan Groningen, prinses Anita? Oh jeetje, dat is een. Oh, uh, nou ja, sowieso dat ik uh, <lacht> de, deze jongen <lacht> heb ontmoet. <lacht> nee, ja, ik, de hele studententijd vond ik eigenlijk heerlijk hier. Ik vond een heerlijke stad. Leuke, goede, goede sfeer hangt hier in de stad. En als studentenstad, uh, nou, we hebben er. Hele fijne jaren gehad. En toch bent u er niet blijven wonen, hè? Was dat ook een bewuste keuze? N uh, ja, nou, nee. Op een gegeven moment uh, ja, ga je weer verder. Ja. Terug naar het westen. Ja, nee, we kwamen niet uit Amsterdam. Maar daar zitten we nu inmiddels ook weer een post En dat is ook een waanzinnige stad. Maar uh, komen we komen hier nog steeds met heel veel plezier. Zeg het even tussen u en mij. U schijnt een beetje verstand te hebben van woningen. Heeft u hier al iets leuks gezien om in te investeren? Ja, ik heb ook zoiets gelezen, maar ik heb meer verstand van IT, denk ik. Okay, ja. Maar is is het goed om hierin te beleggen, want met die aardbevingen en dergelijke? Ik heb er geen, geen idee. Van niets. Nou, u gaat weer verder. Terug uh, de straten in. Oké, okay, dag. Dat was Karen Alberts in gesprek met de prins en prinses. Toch ook nog even dat, die heikle kwestie over het vastgoed besproken. Hand van Bree, koningshuisdeskundige. Ja, het is natuurlijk lastig. Als je prins bent, dan uh, wordt alles uh, onder een vergrootglas gelegd wat je doet. En, uh, dus hij heeft nogal heel veel aandacht gekregen... omdat hij dan honderden huizen in Amsterdam uh, zou bezitten... die hij overigens weer... Laat beheren door een andere, uh, een andere stichting of bedrijf. Uh, wat hij terecht zegt is dat hij eigenlijk meer een uh, ICT-man uh, is dan een huisman. En, en eigenlijk zijn die huizen een beetje de afgeleide van alles wat hij verdiend heeft. Dat is echt een zakenman, Prins wel. Van alles wat hij verdiend heeft uh, in de ICT. Mm -hmm. Prins Bernard junior. Um, uh, meneer ja, bij van... Bernard uh, tegenwoordig. Zonder junior, want uh, senior oh, ja. is toch ja, wat meer. He? Waar. Ja. ja, nee, dat is waar. Dus het is gewoon Bernard. Ja. Um, heeft hij niet al pandjes in Groningen? Ik heb geen idee. Weet u dat? Of toevallig? Ik, ik heb geen idee. Maar wat er net gezegd werd, dat die zakenman... Hij is hier wel die ritsenkoeriers begonnen ook. Ja. In zijn studententijd ja. al. Ja. ja, heel slim. Kijkend van uh, waar, waar valt geld te verdienen. Ja. Daar is hij wel goed in. Denk ik. Is dat, is dat een, een eigenschap van de Oranjes? Ondernemingsgezindheid? Het talent daarvoor? Nou, Kun nou, je niet, dat zeggen? Niet, of Niet eigenlijk. Nou, niet, niet meer of minder dan van, van andere mensen. Ja. Kijk, zij... Wat, wat veel uh, vergeten wordt is dat behalve uh, het staatshoofd, de echtgenoot... en eventueel oud-echtgenoot, uh, de oud-staatshoofd, in dit geval dus, dus Beatrice willem Alexander Maxima... die krijgen een toelage, de rest niet. Ja. Dus die zullen toch op een of andere manier hun eigen broek moeten ophouden. Nou hebben zij het iets minder moeilijk, denk ik, dan de gemiddelde Nederlander... omdat ze uh, wel wat erven. Ze hebben van Juliana natuurlijk uh, gehoorven. Dus dat is, dat is fijn. Uh, dus daar kun je op voortbouwen. Maar ze moeten het wel zelf doen. Ja. En uh, hij is eigenlijk de enige... die vrij nadrukkelijk... Uh, in, dus Bernard... die in, in, in die zakenbusiness is gegaan. In de ICT-business. En echt... Uh, ik weet niet hoeveel bedrijven die heeft opgericht al in, in, in de loop der tijd. Dus die is echt heel uh, ja. daarop gericht. Maar Naast... heeft hij dan de volledige vrijheid om inderdaad uh, te ondernemen? Of is er ook, uh, zou er ook een branche kunnen zijn waarvan uh, dan bijvoorbeeld... De, de hogere machten, de RVD bijvoorbeeld, zegt nou doe dat nou maar niet. Nee, want zij vallen niet meer sinds uh, Willem-Alexander koning geworden is in 2013. behoren zij niet meer tot het koninklijk huis. Nee. Uh, Maurits en Bernard hebben in de tijd voor hun huwelijk nog toestemming gevraagd aan het parlement. Ze stonden toen nog in de lijn van troon. Uh, Volging. Dat is weggevallen in 2013. Dus zij vallen niet meer onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Dus ze kunnen doen en laten wat ze willen. Alleen ze weten natuurlijk ook donders goed dat alles wat zij doet ook afgeleid afstraalt uh, op de monarchie. Ja. Dat was in de tijd al met, met Margarita... die sowieso toen al niet meer tot het Huis behoorde. En de Rooij van Zuiden wij in die affaire... Dat... Dat had zijn problemen voor, voor de monarchie ook. Ja. Goed, uh, Han van Bre, uh, koningshuisdeskundige. Bedankt voor deze uh, korte analyse. En ook uh, Beno Hofman, stadshistoricus. We praten zo meteen uh, uitgebreid verder. Want uh, we hebben nog een uur te gaan, hè? Zeker, maar eerst de nieuws en ster.